Vijf uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. In de familie van de Libische leider Gaddafi lijkt verdeeldheid te zijn ontstaan. Twee zonen van Gaddafi hebben in de media tegengestelde geluiden laten horen. Zoon Saadi zei op de TV-zender Al Arabiya dat zijn vader wil onderhandelen met de opstandelingen. Zo'n Seif heeft naar een andere zender een verklaring gestuurd dat hij wil doorvechten tot zijn dood. Zeef zegt dat hij in een buitenwijk van Tripoli zit en dat in Sirte 20.000 strijders de stad zullen verdedigen. Vandaag wordt in Parijs een conferentie gehouden met delegaties uit 60 landen over de toekomst van Libië. De vergadering is een initiatief van Frankrijk en Groot-Brittannië. Besproken wordt onder meer hoe het land bestuurlijk en financieel er weer bovenop moet worden geholpen. De Libische overgangsraad hoopt geld bijeen te krijgen voor noodhulp. Ook moeten ambtenaren salarissen weer betaald kunnen worden... zodat er weer een werkende overheid kan komen. Vanaf vandaag mogen geen gloeilampen van 60 watt meer worden gemaakt. Gloeilampen van 100 watt werden twee jaar geleden al verboden en vorig jaar gingen lampen van 75 watt uit de handel. De Europese Commissie wil gloeilampen afschaffen omdat ze te veel energie gebruiken. Bij gloeilampen wordt de meeste energie omgezet in warmte in plaats van licht. Peertjes van 60 watt zijn voorlopig nog wel te koop, maar er worden geen nieuwe meer geleverd. Volgend jaar wordt de handel in gloeilampen helemaal verboden. Atleten Daphne Schippers heeft het 30 jaar oude record op de 200 meter verbeterd tijdens de WK Atletiek in Zuid-Korea. Ze plaatste zich daarmee voor de halve finales op die afstand. Schippers liep de 200 meter in 22 seconden 69 honderdste. Dat was honderdste van een seconde sneller dan het record van Els Vader uit 1981. Het weer acht mogelijk mistbanken. Het koelt af tot 6 graden. Overdag droog en flinke zonnige periode. Het wordt 18 tot 21 graden.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 feel high but you know this what... is Stem op het laatste uur hier bij de Nachting de Anders de Vader op Radio 1 met dit uur een. Een cd die je kan winnen. Wat heet een cd? Drie cd's maar liefst. En één fraaie behuizing. Het gaat om een album van de Kings Collected Kings. Oud repertoire van uh, de vier heren staan erop. En uh, daar zit ook een heel bijzonder schijfje bij met zogenaamde rarities. Zo dan ga ik je een vraag stellen. Zo zal het om een minuutje of tien zijn. En als je de vraag weet te beantwoorden dan maak je kans op uh, die cd'en. Je kan hem gaan uh, winnen. De cd Collected Kings. Verder hebben we een gesprek met... Uh, de organisatoren van het Bruisfestival in Maastricht... waar een aantal uh, interessante artiesten zullen optreden. Jos van der Heijden is namelijk penningmeester daar... en die gaat ons vertellen wat het Bruisfestival allemaal inhoudt. En verder ook nog um, een tv-tip. Nou, in ieder geval... Uh, zoals ze zeggen, blijven in ieder geval hangen tot een uur of zes, tot uh, zes uur in ieder geval. En daarna kreeg je het Radio 1-journaal op deze zender. Bob Marley dus, Get Up Zender bij het begin van dit uur. Set Fire to the Rain van Adela. Dat is een plaat die je al diverse keren gehoord hebt op uh, diverse zenders. Ook hier op Radio 1, maar misschien niet deze versie. Adela. Zoals je er niet elke dag hoort. Zeker niet hier op Radio 1. Maar voor de aardigheid had ik Fiets van... Ach, laat ik eens een keer iets geks doen. Je hoorde de Moto Blanco edit van Set Fire to the Rain. Het derde dus. Anouk, de nieuwe CD. Als je die hebt, de Get Her Together... dan heb je bijna een greatest hits in handen. Want er is alweer een nieuwe single verschenen... van dat album van Anouk. Amen. Dat is de titel van die nieuwe single van Anne Nookham. Wat ik al zei, het nummer is ook te vinden op de meest recente album, To Get Her Together. Collected Kings, dat is een verzamelaar, de zoveelste verzamelaar die is uitgekomen van het gezelschap The Kings. Bijzonder is in ieder geval dat er in het pakketje een Rarity CD zit met daarop zeldzame opnamen die nooit eerder zijn verschenen. De Kings, zij bestonden uh, in de jaren zestig uit uh, de volgende mensen... Dave Davis, Ray Davis, Pete Quave en Mick Avery. En als je die cd wil winnen, dan moet je het volgende beantwoorden. Nogmaals, de namen van de bezetting destijds... Dave Davis, Ray Davis, Pete Quave, Mick Avery. Een van deze vier mannen leeft niet meer. Wie... Als je het weet, dan mag je dat mailen naar De Nacht ging anders. En De Nacht ging het anders. Het e-mailadres kan je bereiken via www.vara.nl. En als je het weet, dan ben je volgende week de bezitter van die Kings Collected CD. Ga er maar eens iets van draaien. Eén van de bekende nummers. De Kings en Victoria. Victoria, jaren zestig repertoire van de Kings. En zoals ik al zei in de jaren zestig, toen bestond het gezelschap uit Dave Davis, Ray Davis, Piet Quafe en Mick Avery. Een van de vier mannen leeft niet meer. Als je weet wie van de vier, wie van die man is die dan niet meer leeft, dan kan je dat mailen naar De Nacht Hinkt Anders. En dat kan je weer bereiken via www. En als je dat antwoord weet, je kan de cd winnen. De nieuwe verzameld cd van de Kings, Kings Collected. En dit was de cd die vorige week gewonnen kon worden. De cd van Danny Kravitz. Je hoort daarvan, I can be with you. ...met een nummer dat je ook kan terugvinden op zijn meest recente cd... ...Black and White America. En die cd die was vorige week in de aanbieding om gewonnen te worden. En de winnaar van de Lenny Kravitz-cd Black and White America... ...dat is Tom de Graaf uit Breda. Die heeft namelijk het juiste antwoord gegeven op de vraag die ik vorige week stelde... Namelijk op 17 oktober aanstaande dan is Lenny Kravitz in Ahoy Rotterdam voor een optreden. En de vraag was welke beroemde act staat een dag daarvoor in datzelfde Ahoy. En hij wist, zoals velen trouwens dus we moeten loten, het juiste antwoord te geven. Op 16 oktober dan staan namelijk de Red Hot Chili Peppers in datzelfde Ahoy. De Radio 1 CD van deze week van een zangeres uit Nieuw-Zeeland, Bloek Fraser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 komen ze uit Nieuw-Zeeland en binnenkort komen ze naar Nederland toe. Eind van deze maand, kan ik nu zeggen, want het is net 1 september. Eind van deze maand en dat zal dan op de 30e zijn. Een optreden in Amsterdam in People's Place. Daar zal ze dan te zien en vooral te horen zijn. Boek hoor hier met Something in the Water. Een liedje dat al een tijdje bekend is, want het is ook een single uitgekomen. En je kan het vinden op Flex en dat is de cd van haar. Deze week ook de Radio 1 cd hier op Radio 1. Balthazar, een band uit België. Komend weekend treden ze op in Maastricht op het Bruisfestival. Logisch, Baltazar kon je beluisteren. Twee weken geleden was er Lowlands. En degene die toen dachten van nou het festivalseizoen is voorbij. Nou, mooi niet, want uh, dit weekend dan is er bijvoorbeeld Into the Great White open op Vlieland. En volgende week Appelpop uh, in Tiel. En ook dit weekend in Maastricht het Bruisfestival. Goedemorgen, Jos van der Rijden. Goedemorgen, Roel. Een van de Hallo. organisatoren, dat mag ik toch wel zeggen, hè? Ja, klopt. Uh, ja, van het van bestuur van, van Bruis en de muziekjederij in Maastricht en inderdaad een van de medeorganisatoren. Ja, je bent een penningmeester. Het festival is gratis. Uh, kan dat allemaal in deze tijden? Uh, <laughs> ja, eigenlijk, eigenlijk kan dat uh, niet meer in deze tijden. Uh, ja, we hebben natuurlijk steun van de, de gemeente Maastricht. Uh, we hebben sponsoren. En daarnaast hebben we natuurlijk, zijn we natuurlijk ook een stukje afhankelijk van, van omzet ter plekke. Ah ja, daar heb je wel het volste vertrouwen in. Uh, ja, het weer ziet er goed uit. Dus mm -hmm. ik hoop dat dat allemaal gaat lukken. Oh, Oké. Okay. Um, even kijken. Het is vijf jaar geleden begonnen, dat Bruis Festival. Hoe kwam dat zo tot stand? Uh, ja, vijf jaar geleden is eigenlijk de, de muziekje Dat is eigenlijk ja, de drijvende kracht er een beetje achter. Uh, is gevraagd om um, ja, een gat wat toen was ontstaan... het Welkom in Maastricht Festival, om dat op te vullen samen met het Mondiaal Centrum en toen is er besloten om ja, in ieder geval één dag een popfestival te kunnen organiseren. Ja. En dat is eigenlijk een beetje de ontstaansgeschiedenis van Bruis als festival. Ja, en dat is, dat is dan kennelijk aangeslagen op dat moment? Ja, klopt. We hebben dat vier jaar lang hebben we dat gedaan. Um, dan was het eigenlijk één dag was het dus, ja, een popfestival, de andere dag had het Mondiaal Centrum een soort... Ja, de dag van wereldmuziek, wereldeten, dat soort dingen allemaal. En heel langzaamaan is die verhouding wat verschoven. Vorig jaar hadden we bijvoorbeeld eigenlijk anderhalve dag al. Hmm. En ja, nu zijn we twee dagen alleen met popmuziek bezig. Ja, met popmuziek. En vorig jaar, tot vorig jaar was het in de binnenstad van Maastricht, op de Grote Markt. Klopt, ja. En jullie zijn nu uitgewikkeld naar een andere locatie. Was het, werd het een beetje te druk of... Uh, ja, het, het werd een beetje druk, maar het was ook vooral een logistiek probleem op een gegeven moment. Want het festival is op zaterdag en zondag altijd. Mm -hmm. uh, op vrijdag is hier de vrijdagmarkt. En die duurt, uh, sinds kort duurt die tot vier uur middags. En dat betekent dat wij van uh, vier uur vrijdagmiddag tot 11 ja, uur de volgende dag hadden om op te bouwen. En dat was gewoon logistiek niet meer te doen. Hoe <laughs> komt er zoveel bij kijken dan? Uh, ja, het is toch een, ja, dat moet toch wel behoorlijk wat opgebouwd. Dus dat, uh, dat, ja, dat werd een beetje krap. Um, dus toen hebben we eigenlijk besloten van... Ja, we willen ook wel iets meer met dit festival. Om het eigenlijk uit dat verhaal los te halen. En eens dus kijken van, wat kunnen we ermee. En toen kwamen we op het idee van... we willen eigenlijk gewoon twee dagen helemaal... Ja, echt een, een popfestival maken. En dan hebben we ook gewoon een serieuze locatie nodig... die gewoon onze ambities een beetje kan, uh, kan dienen. En die locatie die jullie in Maastricht hebben, nou, de meeste van ons, of een aantal van onder ons, die kennen het uh, Pingpopterrein. Uh, de locatie waar jullie nu zitten in Maastricht, is dat enigszins vergelijkbaar qua oppervlakte? Nee, qua oppervlakte niet. Qua, uh, het ziet er wel ongeveer hetzelfde uit. Mm -hmm. Het is een oud uh, sportveld van een, uh, van een kazerne met een sintelbaan erom. Um, ja, en het is, Voor ons is het vrij groot. Het um, is eigenlijk een beetje ja, het pingpongterrein in het klein. Kijk eens dan. Even kijken, het begint uh, zaterdagmiddag. Uh, het Bruisfestival ja. in Maastricht. Ja. Wat uh, zijn voor, voor jou persoonlijk de belangrijkste bands die uh, daar komen? Uh, ja, mijn favoriet is absoluut de Black Box Revelation. Ja. Dat, uh, dat, uh, daar ben ik heel blij mee dat die komen. Uh, ja, de, de staat natuurlijk. Uh, ik, ik vind ook wel ook de, de Mad Trist, de, de, de lokale heroes, een beetje. Uh, die staan op zondagmiddag. Um, ja, we hebben, we hebben zoveel. Uh, Daan verwacht ik heel veel van. Ja, Daan, dit, dit is wel, uh, ik zie wel een hoop Belgische namen erop staan. En daar Black, Black Box Revelation, zijn Daan. Ja. ja. Dat, uh, ja we we zitten dit... natuurlijk dik bij België. Ja. Dus vandaar, van, ja, ja, kan je wel zeggen dat je dicht bij België zit in Maastricht. In ieder geval, hoe laat begint het uh, zaterdagmiddag? Uh, zaterdagmiddag hebben we de eerste band, die begint om twee uur. Oké, okay, en dan het uh, terrein is vanaf hoe laat toegankelijk? Of, um... uh, vanaf twaalf uh, uur is het open. En dan, ja, om twee uur begint eigenlijk op het in de eerste bandspelers van de Smiling Industries. En dan gaan we in ieder geval op zaterdag door tot elf uur... En op zondag beginnen we om 1 uur, en dan gaan we door tot 10 uur. Dan moeten we een uur verder stoppen. Oké, okay, ik wens jullie veel succes en vooral veel mooie weer bij dat uh, Bruisfestival in Maastricht. Uh, Jos van der Heijden van de organisatie van het Bruisfestival in Maastricht. Dankjewel. Schipper, mag ik overvaren, ja of nee? Moet ik dan een cent betalen, ja of nee? Schipper, mag ik overvaren, ja of nee? Moet ik dan een cent betalen, ja of nee? Al wie daar een blauwe broek aan heeft, mag overvaren. Schipper mag ik over, schipper mag ik, schipper mag ik ja. Schipper, schipper mag ik overvaren, ja, oh. schipper mag ik overvaren ja, oh, ja. Schipper mag ik overvaren, ja of nee. Moet ik dan een cent betalen, ja of nee? Al wie een, al wie een een roze boeketas heeft mag overvaren. Schipper, mag ik ook voor varen, ja of nee? Moet ik dan een cent betalen, ja of nee? Al wie dat heeft, mag over Schipper, mag ik ook voor varen, ja of nee? Moet ik dan een cent betalen, Alida, of nee? Al wie zijn er. If you try to be an icon, then the icon becomes you. If you try to be a model, it'll catwalk over you. If you try to walk in straight shoes, then the shoes will bend you too. If you try to be a kid again, the kid will kidnap you. You know it's true the guy you know well that's just you and there is nothing you can do just like a door you can get through when there is no one left to fool don't go and drown in that old pool don't get yourself So don't try to be an icon on the eye inside of you That picture you've been painting doesn't look a thing like you I'll agree that it's a nice try but when your paint is dry we're all just little like a super you and super I You know it's true The guy you know, well, that's just you And there is nothing you can do Just like a door you can't get through When there is no one So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 Zo kun je daar luisteren naar Daan. Daan die op zal treden op het Bruisfestival in Maastricht. Dit weekend twee liedjes hoorde je van hem. Icon zal hij hoogstwaarschijnlijk wel uh, zingen op het Bruisfestival in Maastricht. En wat daar aan vooraf gaat, ik denk het niet. Het is namelijk een uh, liedje, Schrippen mag ik overvaren. Een heel bekend kinderliedje. En dat staat op een cd die in België is uitgebracht... waarop Vlaamse artiesten allemaal kinderliedjes zingen... in een speciaal eigen tijdsarrangement... Heel grappig, gedaan en dat wil ik ook even laten horen. Daan dus twee keer achter elkaar te horen en te zien op het Bruisfestival in Maastricht dit weekend. dadelijk dat zijn, zal zijn over een uh, twintigtal minuten, dan is er het Radio 1 Journaal hier op deze zender... met aandacht voor het automerk Saab, dat behoorlijk in de problemen zit. Maar Saab heeft ook nog uh, tal van fans, uh, liefhebbers van dat automerk... Ook aandacht voor uh, de, zonen van, de zonen van Gaddafi. Peter van heemst, heemst, wethouder in Rotterdam... die gaat het hebben over het verstrekken van uh, de wapenvergunningen... En verder is er ook de laatste tijd in het nieuws, de laatste dagen in het nieuws... die autoschutter die vooral opereert in de buurt van Zuid-Holland... en met een luchtbuk schiet op auto's en ramen kapot schiet. Zo'n autoschutter is er ook in de Duitse Bondsrepubliek. Dat en veel meer in het Radio 1 Journaal straks na het nieuws van 6 uur. De Franse plaatjes die we altijd hebben in het laatste uur van de nacht nachtringt anders. Je gaat weer drie platen horen uit drie verschillende decennia. Van Franse makelij Marie Laforêt, dat is een uh, muziekje uit de jaren zestig. Tandres ga je van de horen. Veronique Sanson brengt muziek uit de jaren zeventig. En je hoort vervolgens de allernieuwste single van Ademo, maar eerst Marie Laforêt. Deze liefde, ce besoin de tendresse qui nous vient en Oh, let's... Cette fois, je reviens, je reviens, plein d'amour dans le cœur, dans les mains, je reviens, je reviens, je vais commencer à vivre enfin. cher ailleurs, ailleurs sous des soleils trompeurs, j'ai ma moisson d'erreurs, je reviens. Moi l'incompris, le solitaire, et mes comédies douces, amères, où j'ai vite manqué d'elle, je reviens. À toi que j'avais planté là, un amour trahi sur les bras, toi qui aurais pu choisir l'indifférence. Toi qui est prêt à caresser, la main qui un jour t'a blessé, toi qui veux bien me laisser une dernière chance. Het wordt binnenkort 68, binnenkort dat zal zijn op 1 november. En onlangs, dat was op het uh, Dranota-festival. In België heeft hij nog uh, de tent letterlijk en figuurlijk op de kop gezet. En hij heeft daar op dat festival in een grote tent opgetreden tot uh, tevredenheid van... Alle bezoekers daar op dat Draunwaterfestival. Ademo, je hoorde met de nieuwe single Je reviens daarvoor uit 1972. Veronique Sanson met Amoureuse. En Marie Laforêt zong een succes uit 1964. Tondres, de drie Franse platen, Minage et Trois. En deze nacht klinkt anders. 1 september, vandaag de verjaardagskalender. Wie zouden er vandaag jarig zijn? Waar het niet dat ze inmiddels zijn overleden? De Duitse slagersanger Gerhard Wendland zou 90 jaar geworden zijn. 1996 overleden. We hebben hem al eerder laten horen. Hij zou vandaag 72 jaar geworden zijn. Frans Halsema overleden 1984 en 1939 geboren. En verder op de verjaardagskalender zien, zien we de namen van Barry Gip. Hij wordt vandaag 65. Ruud Gullit, 49 jaar oud, wordt hij. Smit uit Volendam, 48 jaar. Carla Pijs, tegenwoordig uh, commissaris van de Koningin in Zeeland, die wordt 67 jaar. En Gloria Estefan, die wordt 54 vandaag. La vieja y cansada tempranito se levanta, justo al cantillo de un gallo y al toque de mi titlata. Ya se viste de blanco para la paena del día. Y antes de coger la calle, va casa de su vecino, le pone un vaso de agua a la gente su marido. Y pa Gortas, Therese Gortas, dat van twee dames die hun roots in Cuba hebben of op Cuba hebben. Gloria Estefan en Cilia Cruz. En daarmee zit het er weer op. Je hebt vanaf uh, twee uur vannacht kunnen luisteren naar de nacht in het anders hier bij de vader op Radio 1. We hadden het over festivals en het kader daarvan nog één televisietip in de nacht van zaterdag op zondag op Nederland 3. Vanaf half twee een terugblik op Lowlands. 2011, het afgelopen Lowlands dus. Goed, zo dadelijk naar het nieuws van uh, 6 uur hier op Radio 1. Marcel Oosten en Lara Renzen met het Radio 1 journaal. En we spreken elkaar volgende week weer voor een nieuwe aflevering van De Nacht in het Anders. Mijn naam is Roel Koeners. zou zeggen, mooie dag verder vandaag en uh, tot volgende week.